Tegenstanders van dat besluit vinden dat er te veel concessies worden gedaan aan de nationalisten in Noord-Ierland. In de Amerikaanse staat Florida is een wedstrijd Pythonjagen begonnen.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 De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Ja, alweer het tweede uur van De Wereld van Filemon. We gaan weer een prachtige wereldreis maken. We gaan het hebben over interessante thema's. Bijvoorbeeld over... Trends In Nederland, ik heb even geïnformeerd... is het ontzettend hip op het moment om op fans te lopen... en om een gebreide trui te dragen. Als je die ingrediënten hebt in je tenue, dan ben je ontzettend hip. En we gaan het ook hebben over een heel ander soort onderwerp... namelijk over de positie van de vrouw. Er is natuurlijk veel discussie over op het moment in India... ook hier in de Nederlandse media te lezen. En we gaan kijken hoe dat in de rest van de wereld zit. We gaan onder andere naar Bangladesh. Daar zit mijn uh, trouwe correspondent Karel Kuiperi. Heeft altijd een leuk verhaal. Uh, we gaan naar Egon Brandi. Die werkt uh, bij Dolvijn FM op uh, Curaçao. En die heeft een radiostudio ongeveer op het strand. Die kan zo uit het raam kijken en de vrouwen in bikini voorbij zien lopen. Wat een baan. Wij zitten hier in een soort DDR-gebouw van, uh, van de NOS. Een, een grijzig kantoorgebouw met vieze koffie. Een echt kantoor dus. Uh, en we gaan bellen met Zweden. Daar zit een uh, van mijn beste vrienden. Dat is namelijk uh, Bas Schutman. En die is door zijn vriendin, door zijn Zweedse vriendin, meegetrokken naar Zweden. En is er op, op het moment een uh, baan aan het zoeken. En uh, dat is... Mooi, want daardoor heeft hij altijd tijd om even met het programma te bellen. Je kan mailen naar het programma. Dat kan naar dewereld.bnn.nl of twitteren. Uh, mijn uh, persoonlijke Twitter-account is w. Dus w. Nou, dat gaan we kom het uh, komende uur ongeveer doen. Maar eerst even een kort rondje langs de velden. Karel, goedenavond. Ben je daar? Goedenavond. Hé, hey, ik hoorde... Uh, daar is uh, nauwkeurig onderzoek naar gedaan... dat jij een nieuwe baan hebt als doorpasmodel. <laughs> ja, dat klopt. Nu ben ik een man. Uh, dit is door een vrouw voorbereid, dit interview, door Cathelijn. Maar wat is een doorpasmodel ook alweer precies? Nou ja, je bent eigenlijk een soort uh, menselijke paspop. Uh, er uh, uh, ja, wordt heel veel kleding gemaakt in Bangladesh. Mm -hmm. En dat wordt natuurlijk ontworpen op van die poppen. Ja. Alleen ja, dan uh, willen ze eigenlijk, als het uit de fabriek komt, wel weten of het, uh, of het niet te strak zit, of je wel in kan bewegen. Dus dan, uh, ja, dan moet een mens het aan. En uh, ja, dat mens, <laughs> dat ben jij toevallig? Uh, dat, dat ben ik dan. Maar dat is het ergste baantje wat ik me zou kunnen verzinnen. Ik heb in het begin van mijn carrière heb ik wel eens van interviews gedaan... met een uitgebreide fotoshoot. En dan, uh, dan denk je van, hey, ze gaan een fotootje maken. Maar dan staat er een leger voor je klaar... met uh, uh, stylisten en uh, art directors. En ik weet niet eens hoe het allemaal heet. En dan moet je al die kleren nee, maar... door gaan passen. En dat vind ik zo verschrikkelijk... Dat gevrimel aan je? Ja, dat, heeft, dat hoeft allemaal helemaal niet, want er zijn helemaal geen foto's bij. Het zijn alleen mensen, die uh, technici van die afdeling... die alleen even willen weten of het niet te strak zit. Dus het is niet... Uh, maar je moet wel de hele de kleren aan en uittrekken. is niet glamorous. Maar je moet wel de hele kleren aan en uittrekken. En mensen die, die gaan je plukken natuurlijk. Ja, dat, dat wel een beetje. Ja, maar ik heb het betaald misschien goed... Nou ja, ook niet, ook niet heel erg, maar het is best wel grappig om te doen. Ja, maar jij hebt natuurlijk de hele dag niks te doen, dus jij vindt het wel heerlijk natuurlijk. Precies. Precies. Karel, ik ga je zo meteen uitgebreid uh, spreken over uh, okay. trends en over hoe je met vrouwen omgaat. Daar weet jij natuurlijk als geen ander iets van. Tot zo. Egonsi <laughs> Brandy. Hey, hallo. Hallo. Ja, ik, ik bel jou uh, natuurlijk vaak uh, op Curaçao. Eh... Uh, maar het is bij jou uh, flink wat uren eerder. Uh, ga je eigenlijk normaal gesproken op zaterdagavond lekker stappen? Ja, normaal gesproken wel. Ik ben het vandaag een beetje ziek, dus ik blijf thuis. Oh, gut, wat heb je? Het is, ja, gewoon een klein gietje. Oh, verkouwen. Ja, uh, aan het snotteren en aan het vinden. Op Curaçao verkouwen, dat kan dus. Nou ja, weet je wat het, het is? Het is hier relatief koud. Het is hier soms nachts 3, 24 graden. Dat is. Ah, dat is ook koud. Ja. Daar ja. word ik ziek van. Nou, ik vind het dan wel echt heel gaaf... dat je dan toch nog belt met de wereld van Filemon. Echt mijn complimenten. Ik vind Heel leuk. Ik spreek je zo meteen. Oké. Ja, en dan Bas Schutman. Goedenavond, Bas. Goedenavond, Filemon. Dat is heel erg leuk om jou uh, nu een keer voor de radio te spreken. Want uh, ja, wij zijn hele goede vrienden. En uh, we gingen heel vaak met elkaar om in Amsterdam, maar toen ging je naar Zweden... toen werd je, met je door je vriendin meegetrokken daar naartoe. Hoe gaat het eigenlijk met je daar nu? Want zo vaak werden we eigenlijk ook weer niet. Nee, het gaat hartstikke goed. Het is hier uh, hardje winter natuurlijk. Dus uh, we kunnen de schaatsen aantrekken. Het is uh, min tien. En het is twee uh, uur nachts. Dus ik zit uh, in de kamer op de bank, mogen we wel zeggen. <laughs> ja, want Egon die zei net van, ja, uh, 23 graden, dat vond hij koud, maar bij jou dus min tien. Ja, ja nee, het is echt, echt winter. Er ligt ook een mooi sneeuwtapijtje voor de deur. Ja. Dus, uh, ja, ik vind het wel prettig. Uh, zeg maar, echt echte winter. Ja, het is niet zo half zacht als bij ons met van die motregendagen erbij natuurlijk. Nee, nee, nee. dus echt, echt hardcore. hardcore. Het, het echte werk. Ja, hey, je bent nu een paar weken daar. Een paar maanden eigenlijk al. Wat nou. mis je nou het meest aan Nederland? Uh... Mei natuurlijk, maar, maar daarna? Uiteraard, uiteraard. Um, ja, ik mis Amsterdam wel een beetje. Dat is natuurlijk de stad waar je, dan, uh, waar je lang gewoond hebt. Ja. En, uh, en, en gewoon de omgeving daarvan. En uh, natuurlijk je, je vrienden en je familie. De Bruine maar, maar ik moet eerlijk zeggen dat het in principe heel goed bevalt. Ja. En uh, heimwee heb ik eigenlijk niet. Ja, misschien de, de, de, de echte clichés. Uh, ettersoep, uh, drop, stroopwafels, uh, dat soort zaken. Van die dingen die je in Nederland eigenlijk nooit eet... maar als je naar het buitenland bent, dan ga je ze in één keer missen. <laughs> ja, precies. Nu stuur even een pak hagelslag op. <laughs> ja, ik, ga, ik ga het morgen op de post doen. We gaan het zo meteen hebben over trends. Nou, daar is Zweden waarschijnlijk heel goed in. In de nieuwe trends en hypes. En we gaan het hebben over hoe je in Zweden omgaat... met die mooie vrouwen die er natuurlijk wonen. Ik spreek je zo meteen. Je kan ja. mailen naar het programma de wereld... bnn.nl of twitteren... at uh, En we draaien ook muziek. Muziek waar Bas van houdt. dat weet ik toevallig. Het is Ellen Clark met Father and Friends.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 Don't want so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 Toch wel fantastisch als je samen met je vader een hit kan hebben. En dat had Ellen Clark. En het nummer heet dan ook Father and Friend. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, in het Indiaanse dorpje Kadar mogen vrouwen geen spijkerbroek meer dragen. Ze mogen geen T-shirt aan hebben en ze mogen geen alcohol meer drinken. Want al deze dingen zouden namelijk verkrachting uitlokken. Belachelijk natuurlijk. Maar dit is allemaal aan de hand natuurlijk van die groepsverkrachting uh, van die studenten van nog geen 23 jaar, die daaraan zelfs overleed. Uh, en de positie van de vrouw staat dan ook erg ter discussie in India. Maar hoe ziet dat in de rest van de wereld? Wat is daar de positie van de vrouw? Hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe wordt naar gekeken? Eerst even een stukje uh, uit Nederland van Claudia de Brij, die uh, hierover in haar cabaret vertelt. Als een man een hele goede baan heeft... dan zeggen die andere mannen zich... hé, te gek, zo'n mooie leasebak ook, hartstikke tof. Zou ik ook wel willen, dat geven ze toe.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 Oh, zure zuignap. Wat, wat een top uitspraak. Zure zuignap, die ga ik onthouden. Uh, we gaan het hebben over de positie van de vrouw. Natuurlijk een serieus onderwerp. Uh, we gaan het hebben... Uh, over de positie van de vrouw in Bangladesh, in Curaçao en in Zweden. Het koude Zweden waar het nu min 10 graden is. Je kan mailen naar het programma, dat is de wereld of twitteren, at W. En we beginnen over de positie in, van de vrouw in Zweden. Daar zit mijn grote vriend Bas Schutman. Goedenavond nogmaals, Bas. Goedenavond, Filemon. De Zweedse vrouw, natuurlijk uh, ontzettend knap. Ja. Lang en blond... Belangrijk om te weten hoe je die het hof maakt. Ja, ik de, denk toch enigszins vergelijkbaar... zoals je ook uh, de Nederlandse vrouwen het uh, hof uh, moet maken. Oh. Uh, ik denk dat het, ja, de Zweedse vrouwen zijn ontzettend uh, geëmancipeerd zijn. Ah, uh, Ik denk dat ze behoorlijk uh, ja, gelijkwaardig in het leven staan als, uh, als de mannen. In Zweden uh, mogen ze wel gewoon spijkerbroek dragen... vrouwen en een uh, t-shirt aan hebben. Ja, precies, precies. Hm. En uh, ik geloof dat ze nummer twee staan in de wereld, zeg, qua emancipatie. Okay. Naar IJsland. Even op de Wikipedia opgezocht. Mm -hmm. en, uh, dus, uh, dus het ouderschap wordt ook uh, meestal gedeeld. Uh, als je kinderen krijgt, in Zweden, dan uh, kun je een ouderverlof krijgen. En dat kan verdeeld worden tussen de man en de vrouw. Nou ja, dat geeft dan maar bijvoorbeeld aan uh, hoe gelijkwaardig de situatie is. Dat is wel te gek. Ja, zeker, zeker. In Nederland is dat natuurlijk uh, helemaal niet zo. Dan moet je als man gewoon een paar dagen weer keihard werken. Ja, precies. Uh, en daarnaast heb je zeg maar ook het. Uh... Zeg maar, de kinderdagverblijven dat is een, uh, een, een nationale uh, service die wordt aangeboden. Kost ongeveer 150 euro per maand. Zo! Uh, dat is toch wel... In Nederland is dat bijna tienvoudig. Ik betaal en op ik... het moment gewoon 800 euro. Ja, voor twee kinderen. Maar volgens mij is één kind gewoon 600 euro per maand. Voor, ja. voor, voor, voor twee dagen. Voor twee dagen. Hm. Dus je moet je voorstellen dat... Uh, Iedereen zeg maar, die kinderen heeft, uh, hun kinderen naar de crash kan doen mm -hmm. uh, voor een betaalbaar bedrag. Dus dat betekent dat uh, de meeste vrouwen ook weer uh, snel kunnen instromen uh, in het arbeidsproces. En uh, ik denk dat dat nog maar weer, als ik dat onderschrijf, dat, dat, toch, ja, dat de gelijkwaardigheid en de participatie zeg maar, in, de, in de werksamenleving gewoon uh, van heel hoog is. Ja, maar we denken in Nederland dat we daar heel ver mee zijn, maar in Zweden zijn ze eigenlijk veel verder daarmee. Ja, ja, nou ja, in ieder geval hebben ze ervoor gekozen om het niet te privatiseren. Nee, nee, en, nee. Uh, Terwijl het voor de rest wel een heel uh, liberaal uh, sociaal land is. Ja. Maar uh, ja, het is inderdaad een, een, een mooie voorziening. Dus, hoe gaat het uh, uh, als je in uh, Zweden samen gaat eten, jij en een vrouw? Moet je dan uh, als man altijd de rekening betalen? Of kan je dat ook delen? Of hoe gaat dat? Ja, nou, dat, dat, dat, dat heb ik ook nog even nagevraagd aan wat Zweedse vrienden van mij. En... Uh, het, inderdaad, als het een date is, hè, dus je, je, je gaat inderdaad elkaar het, het hof maken. Het is een eerste date. Ja, daar gaat het mij om. Precies, dan, uh, dan is de afspraak eigenlijk dat de rekening altijd gedeeld wordt. Want dan, uh, uh, dan kunnen er geen uh, valse verwachtingen ontstaan uh, tussen de, de dame en heer. Uh, maar goed, kijk. Ik, ja, ik, ik denk, zou, ik, ik zou het bent... niet over mijn hart. Ik kan het gewoon niet. Ik moet dat gewoon betalen dan. Ik zou het echt. Dan heb je dat bonnetje en dan ga je dan uitrekenen wat de helft is. Oh, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ja, nou ja, er wordt hier wel ontzettend veel gepint. En, uh, dus ja, het is, het is heel normaal om, uh, om rekeningen te splitsen. Ja. En ook de alcohol is heel erg duur. Dus uh, als jij hier bent waarschijnlijk, dan uh, vind jij het prima om de rekening te delen... en <laughs> een avondje goed drinken. Ja, maar rondjes halen en zo is er dus dan ook niet bij? Dat is dus inderdaad niet bij. En, uh, dan daar moest ik in het begin wel even aan wennen. Ja. Maar uh, dat leer je ook heel snel af, want uh, ja, de, de, de bier is ongeveer twee keer zo duur. Uh, een glas wijn kan wel drie keer zo duur zijn als in, uh, als in Nederland. Dus het uh, ja. Ja, dus, is, is heel normaal om uh, gewoon voor jezelf of voor, voor twee personen uit te halen en daar okay. wordt wel gedeeld. Ja, in Nederland kan je er echt niet mee aankomen, dan, dan lig je het recht uit in de groep. Precies. Ja. Dus als je in Nederland uh, weer komt in Amsterdam en we gaan stappen, dan moet je wel weer gewoon rondjes halen hoor. Nee, prima. prima. Ik, uh, ik doe er gewoon weer mee. Hey, en uh, is, is het zo geëmancipeerd dat uh, de, de rollen thuis ook heel erg verdeeld zijn? Dat de vrouw ook bijvoorbeeld de olie bijvult in de auto... en uh, de man uh, een gat naait in de kleding? Of uh, hoe zeg je, een gat dicht naait? Nou, <laughs> ja, dat is wel heel extreem. Uh, maar ja, ik denk dat ze we wel, we wel heel erg zelfstandig zijn. En zoals ik gewoon bij mijn eigen vriendin ervaar. En uh, ze willen ontzettend uh, op eigen benen staan. En dat is ook gewoon prima. Dus als de olie uh, op is, dan gaat je vriendin die je ook echt bijvullen? Ja. ja, ik denk dat ze wel gewoon zo doen. Absoluut. Ja. Wat mijn vriendin heeft altijd een hele grote mond over emancipatie. En ik doe, ik emancipeer dan ook echt gigantisch. Ik stofzuig, ik maak bed op. Ik doe allerlei dingen. Ik kook altijd. Maar... Er wordt niet terug geëmancipeerd. Want als er dan iets met de videorecorder is of met de tv... of er moet olie bijgevuld worden, dan geeft mevrouw niet thuis. Nee, precies. Nou, dan moet je er gewoon op aanspreken dan, hè? <laughs> ja, ja, dat klopt, ja. ja. Maar voordat je, je uit hebt gelegd waar, waar je de olie in moet gieten... <laughs> <laughs> we, hebben al, we hebben echt al twee jaar die auto's. Ze belt nog steeds af en toe van uh, welke soort benzine moest er ook weer in. Ja, precies. Ja, ja. Maar het is een hele lieve vrouw, hoor. Je kent haar. Ik ken haar. Ja, ik kan het wel van haar hebben. Hé hey, Bas, ik ga je zo meteen uitgebreid uh, spreken over, uh, over trends. Die heb je natuurlijk ook in Zweden. Ik weet dat ze bijvoorbeeld uh, de overhemden daar altijd uh, tot helemaal boven dicht knopen. Ook al heb je een beetje een los blouseje aan. Uh, maar misschien zijn er nog andere trends die jij hebt opgemerkt. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. De eerste vrouwelijke minister-president is Sirivamo Bandaranaike van Sri Lanka in 1960. Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad. In Israël woonde de oudste vrouw die ooit geleefd heeft. De vrouw is afgelopen december op 124-jarige leeftijd overleden. De mooiste vrouw van de wereld is de Chinese Miss China, Wen Xiaoyu. Ze is verkozen in 2012 tot Miss World. De wereld van Filemon. Ja, ja, ja, het is natuurlijk ook smaak. Hè? Ik heb haar uh, gegoogeld, die Wen Xiaoyu. Maar uh, het, is, het is niet mijn team. Maar ze is wel knap. Ze heeft wel een heel perfect gezicht. Maar opmerkelijk eigenlijk dat Nederland gewoon nog nooit een vrouwelijke minister-president heeft gehad. Je weet het wel, maar je staat nooit bij stil. Goedenavond, Egon, op Curaçao. Ja, we hebben er al vier of vijf gehad. Ja, wat uh, schandalig dat Nederland het eigenlijk nog niet gehad heeft. Ja, dat is eigenlijk best wel heel gek. Oh, Egon, ik hoor een piep tussendoor. Ja, hij is weg. Er oh, ging technisch iets mis. Wat zei je, sorry? Um, ja, dat is op, op zich wel opmerkelijk, omdat dit land helemaal niet bekend staat... als zo, zo vrouwvriendelijk, of dat de vrouw hoog aangeschreven staat. Maar nee, maar het kan soms heel, heel, heel raar zijn in, in, in landen, want... We hoorden net in de feitje ook Sri Lanka. Uh, Bandari Nyayke, die is daar uh, minister-president geweest... als eerste vrouwelijke minister-president. Ja, ik, ik heb er heel lang rondgereisd. Dat ook, is ook niet een heel erg geëmancipeerd uh, land. Dus dat kan soms heel gek lopen. Hey, uh, hoe maak je in Curaçao indruk op een vrouw? <laughs> nou, het ligt een beetje aan uh, welke vrouw, wat voor soort vrouw het is. Maar uh, gek genoeg kan je best wel denigerend zijn naar een Curaçaalse vrouw toe. Uh, omdat dat toch een soort gewoonte is. De, zeg maar een roep waar je in Nederland het fluiten hebt... wordt hier ja. dus pst, gebruikt. Pst, Wat zei je, sorry? Een, een roep? Pst, ja, als je bij Nederland zeg maar, fluitje toch... Een ja, bouwacht, ja, ja, ja. Hier ja. doe je dus... Doe je pst, dat weet je, zo'n zo pst geluid. Oh ja, ja, ja. ja. Een heel, ja. heel naar geluidje. En, en, maar dat wordt echt veel gebruikt. Dat hoor je te pas onpas. En vrouwen kijken er ook niet echt van op. Ja, ze kijken er juist van op. Maar vinden het niet heel gek. Nee, ze vinden het zelfs wel leuk misschien. Ja, het is, die, die verhouding heeft het wel een beetje... dat een man kan hier gewoon ongegeneerd naar een vrouw staan kijken... staan staren kan, kan nog eens wat zeggen. Ja, het wordt allemaal wel geaccepteerd. Maar is het daar ook dan normaal dat dus als je een vrouw ziet... en die vind je mooi dat je gewoon uh, uitgebreid naar de kont gaat zitten kijken... Dus je kan echt gewoon origineel gaan zitten kijken. Oh, wat heerlijk. Ja, en het grappige is dat de securaçaise vrouw zichzelf best wel sexy vindt. Dus die kan daar ook gewoon een, een houding voor aannemen. Die kan dan je echt aankijken. Van, nou, kijk maar, dit ben ik. Ja, maar het is eigenlijk misschien ook wel beter. Want in Nederland doen we het wel. Natuurlijk, alle mannen doen dat. Maar altijd stiekem. En het is natuurlijk veel eerlijker als je gewoon uh, laat zien dat je ernaar kijkt. Want het kan zelfs natuurlijk een compliment voor de vrouw zijn. Een vriendin van mij vertelde, die, was het laatste, die woont al een aantal jaar hier, die was in Nederland. Die, die was in een, een uitgaansgelegenheid en het haar inderdaad op dat er geen mannen naar haar keek. Dus dat iets van, nou ja, weet je, ik zie er goed uit vanavond, dus ik zou best wel wat aandacht mogen hebben. Die werd er echt en, wel zei, heel onzeker van. Niets. Ja, ze zei, ik heb drie keer die zaak rondgelopen met, met, met echt gewoon een houding van, uh, hier goed. ben ik. Maar de Nederlandse man, die kijkt gewoon niet. Nou, als je dat op Curaçao doet, dan heb je er heel veel achteraanloop hoor. Ben je daar nu zelf ook in veranderd? Ja, ik, ik ben nou, absoluut. Ja, je gaat automatisch toch gewoon kijken, omdat, ja. omdat iedereen dat doet. En dat is eigenlijk veel makkelijker natuurlijk dan dat stiekem uh, gekijkt. Ja, terwijl in Nederland wordt het echt gezien als iets over seks. En ja, dat, dat, dat doe je gewoon niet. Want je beoordeelt de vrouw dan alleen maar op haar uiterlijke en niet op haar dat is Dat is dan het verhaal wat je vaak hoort. Maar toch kijkt iedereen. Want ik heb bijvoorbeeld wel eens uh, in, in Nijmegen, in het Donners Instituut, heb je zo'n apparaat. En dan kan ze, kunnen ze precies meten waar je naar kijkt. En ja. elke vrouw die binnenkomt, je kijkt gelijk naar de borsten. Iedereen, <lacht> elke man. En dat is geweldig. Ja, in Nederland gebeurt het dus dan altijd stiekem. Maar daar gebeurt het gewoon uh, open en bloot. Ja, en ik moet zeggen, voor mij is, het, is het leuker, makkelijker. En uh, nou, voor ons in ieder geval een stuk prettiger. Ja, ja, en voor de vrouwen dus ook nog wel leuk. Nou, als je, kijk, als je het kan hebben, als je, als je jezelf een mooie vrouw voelt dan denk ik dat het helemaal niet erg is als een man gewoon eens zitten zitten kijken. Nee. Dus er zouden zou eigenlijk gewoon veranderingen moeten komen in Nederland? Ik, ja, ik, ik zou het wel anders willen doen. Maar het is waar, als ik, als ik in Nederland uit, uitgebreid ga zitten kijken... dan krijg ik toch wel een flinke opmerking naar me <laughs> Ja, dus je moet wel even, altijd even afkikken als je van Curaçao hier naartoe komt. Ja, ik moet wel een beetje gedragen dan, ja. Ja, ja. Wat moet je nou beslist niet doen bij een Curaçaose vrouw? Um, een Curaçaose vrouw... Uh, ik, ja, dat is goed eigenlijk. Dat moet je niet doen, mijn cursus. Ze ze, ja, niet, vrouwen. Niet, niet, niet kijken dus. Uh, ja, ze dus de links laten in. en je moet ze sexy laten voelen. Dus je moet, kijk bijvoorbeeld, kleding is, is, is heel belangrijk. Ook voor de man. Je moet, als je uitgaat, um, dan moet je je echt gewoon goed aankleden. Ja. Als je, ik als, als Nederlandse man in een verwassen t shirtje en een oude spijkerbroek aankom, dan, dan kan ik het echt vergeten hoor. Maar moet je dan echt een pak aan? of... Nou, niet Ge, pak, ga, ga, ga, het graag, een pak. Een net overhemdje. Ja, maar wel, wel doen dat ze je best doet. De kledingstijl van een Crusauseman is wat anders dan, dan zeg maar de Nederlandse nette man. Dat is het verschil. Ja, maar, Cruzauna's maar, nou, houden heel erg van, van glitter. Hè. Oh, ja. dus, dus een mooi overhemd met, met een beetje glimmende dingen erop, dat vinden ze prachtig. <sweke> maar daar kan je mij echt niet <sweke> in te vinden. Hoor. Nee, maar vinden ze jou dan heel erg uh, onverzorgd of heel erg uh, saai gekleed? Ja, als ik zeg maar wat, wat, wat de Nederlander netjes vindt, dus gewoon een net overhemd en een beetje een nette broek, ja. dat, is, ja, dat is wel netjes, maar dat is ook wel heel saai. Ja. Dus man die heeft echt gewoon wel een goede glitter op zijn ding, of een paar embleempjes erop of zo, weet je wel. En ja, daar kan echt wel wat fancy dingen bij. Dus als ik uitga, doe ik meestal gewoon een, ja, gewoon een leuk overhemd aan en dan gewoon een jeans eronder. En, of sneakers, of lichtgaan, een beetje waar ik naartoe ga. Of gewoon uh, leren schoenen. Maar dat is in Curaçao dus echt heel saai. Ja, dat, echt een, dat is echt een groot verschil. Hoor. Want Curaçao-naars vinden Nederlanders er heel slecht uitzien. Heel erg onverzorgd. Ja, dat is ook zo. Nou, dat is ook gewoon zo. Ja, maar dat is ook echt zo. En, en bedoel, het is niet mijn smaak. Maar als zij, als zij uitgaan naar een gewoon een, een feest, een beetje een, een normaal chic feest... dan gaan ze echt helemaal op het dop gekleed. Dan ja. ga je namelijk uit. Je gaat niet in een t-shirtje uit. Nee, maar soms ook helemaal in pak... Want ja, daar hou ik dan weer niet zo van. Jawel, maar dan heb je ook wel weer van die, van die pakken... die jij en ik waarschijnlijk ook niet zullen dragen. Maar die worden dan vol trots gedragen. Ja, ja. Nou, leuk, Egon, eh, om het zo even in uh, dit late uur over vrouwen te hebben. Dat is altijd een leuk onderwerp. Altijd goed. En gewoon, eh, we moeten gewoon leren, leren om te kijken. de vrouw moet dat ook leren te waarderen. Tuurlijk, we ja, vinden het, het innerlijk ook belangrijk. En dat is ook allemaal leuk, maar het oog wil ook wat. Dacht ik ook, en het is veel makkelijker. Precies. Hey, ik spreek zo meteen nog, uh, nog één keer. Je bent een beetje ziek, maar uh, hou je het nog vol? Nee, ik lig, ik lig op bed, dus ik, uh, ik vermaak me. Oh, super. Nou, dan spreek ik je zo meteen weer. Tot zo. Tot zo. Karel Kuipri in Bangladesh. Kan je daar in Bangladesh ook zo ongegeneerd naar vrouwen kijken? Uh, nee, dat ligt hier wat gevoeliger. Oh, <laughs> dat uh, dacht ik al. Want? Ja, ja het is natuurlijk een, een moslimland. Ja. Dus... Uh, uh, vrouwen gaan redelijk bedekt over straat. Ze hebben niet uh, een volledige burka aan of zo, wat je wel eens ziet, ja, af en toe. Maar uh, ze hebben een mooie gekleurde salwar kamis. Mm -hmm. Maar alles is er wel bedekt, zeg maar, het lichaam. Ja. Dus het is niet dat je ook even, je kan niet echt iets bekijken. Nee, Allah die heeft iets moois geschapen, maar je mag er niet naar kijken. Nee, nee, precies. Mis je, nou, je dat? Ziet het dat? hoofd dus wel, maar ja, eh, ik bedoel, als uh, als Westerse man ben je toch wel gewend om even te kijken of je wat billen kunt zien. Nou, die kan je dus niet zien. <laughs> Mis je dat? Nou, ik hou wel van een paar mooie billen, hoor. Ja, ja dat, ik vind dat eigenlijk echt... Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat een van de mooiste dingen van de wereld... om naar vrouwen te kijken. Ik, ik hoef er niet iets mee te doen, maar gewoon alleen kijken... ik denk dat ik daar de rest van mijn leven volop van zou kunnen genieten. Ja, dus zou je als je, daar zou je dus een baan van moeten maken. Ja, dat je, dat je, ja die, die baan heb je natuurlijk als je modellen en zo moet zoeken. Misschien is ja, dat wel nee, wat voor jou. Ja, precies. Dat, uh... Ja, misschien moet ik dat <laughs> maar gaan doen. Ja, of trendwatcher. Dan kan je ook altijd ongegeneerd naar vrouwen kijken. Want dan kijk je zogenaamd naar ja, wat misschien. ze aan hebben. Ja. Nee, dat, nou, dat wordt het. Ja. En, en, en uh, hoe zit het met de positie van de vrouw in, in, in Bangladesh? Want in India hebben we dus die groepsverkrachtingen gehad. Maar ja. gebeurt dat daar ook? Verkrachtingen en dat soort zaken? Ja, dat soort dingen komen hier dus echt verschrikkelijk. Dat soort dingen komen hier dus ook wel, ook wel voor. Uh, als, de, als de eer van vrouwen geschaad is, dan, dan, of als zij de familie eer hebben, hebben beledigd, of zo, dan gebeuren er echt verschrikkelijke dingen. Hmm. Uh, het voorbeeld daarvan is dat, gewoon dat vrouwen met zuur worden overgoten. En dat ze dus overal de meest verschrikkelijke zuurbrandplekken hebben. Oh, wat oh, verschrikkelijk. Waar die vrouwen terecht kunnen. Ja, dat is echt heel erg. Ja. Maar wordt er dan ook tegen um, geprotesteerd? Uh, ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel. Naast dat het wel gebeurt, hoe merk je wel dat er echt. Uh, dat, dat er echt schande over gesproken wordt? Uh, er zijn hele uh, groepen op Facebook en zo. Uh, uh, die, uh, die uh, zeg maar, dat, dat helpen en dat onder de aandacht brengen. En ook in het nieuws. Wordt er wel over gesproken. Uh, ja, het is dus ook net als dat, dat wat in India gebeurd is, dat heeft hier ook best wel impact gehad. Ja, ja. En, en heb je het idee dat dat allemaal iets helpt? Dat in de zin dat er, dat er iets aan gaat gebeuren? Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, langzaam maar zeker komt. Denk ik wel dat dat hier verbetert in Bangladesh. Alleen. Uh, dat, is, zeg maar, dat komt voornamelijk vanuit de stad ja. waar, waar dat gedaan wordt. Maar ik denk dat op het platteland, dat de positie van de vrouw daar dat dat nog wel echt langer duurt voordat dat uh, verbetert. Daar is, hoe is waar. dat dan voor jouw vriendin om daar te wonen in Bangladesh? Um, ja, nou het is wel. Ik had het even aan haar aan, ik had het er met haar over gisteravond en toen. Uh, toen vroeg ik eigenlijk, dat had ik nooit eerder verwacht of ze wel serieus genomen wordt op haar werk. <laughs> maar uh, daar heeft ze helemaal geen last van. Dus, maar in, uh, professioneel kunnen mensen daar heel goed mee omgaan. Er werken ook heel veel vrouwen uh, bij haar op kantoor. Mm -hmm. um, maar als zij s'avonds alleen over straat gaat... of zelfs overdag alleen over straat gaat... dan wordt ze wel ja, nagefloten of gehist. En dan, uh, ja, dan krijgen ze wel allemaal dingen naar haar kop. Niet op een leuke manier, zoals op Curaçao? Nee, nee. Dat is ook uh, meteen lekker ongenuanceerd, hè? Dat is... Hey, hey, hey, uh, hey, you wanna have sex? Meteen zo. Oh, charmant. Ja, nee, ja, dan, dat is, het, uh, dan vind ik de romantiek elegant, wel een beetje uh, ver weg. Ja, ja. ja. Hey, we gaan het zo over... maar het hebben over... Sorry. Ja, ja ik, de, de, het is wel interessant dat maar, als je kijkt naar de positie van de vrouw... dat zowel de, uh, uh, de minister-president als de hoofd van de oppositie... dat zijn ook allebei vrouwen. Ja, maar dat dus, heeft dus geen weerslag de politiek, op, op, op de straat. Uh, ja, nou die zie je niet echt overstaan. Maar dat geeft wel aan dat, heel veel, uh, nou, dat, dat het dus wel kan. Ja, ja. Nou, ik hoop uh, dat uh, al die protesten dat er verbetering in komt. Ja, nee, ik ook. Maar, maar dat er zal nog een lange weg te gaan zijn. Dat wel, ja. Ja. We gaan het hebben over een wat lichter onderwerp, over trends. Ik hoop dat je de afgelopen dagen even goed om je heen hebt gekeken. Want dat is natuurlijk wel een goede smoes om even flink naar vrouwen te kijken. Maar dan gaan we zo meteen horen wat jouw bevindingen zijn. We gaan eerst even naar een plaatje die ik deze week zomaar in mijn handen gedrukt kreeg. Het is Nederlands. Ze heet Noah en ze zingt Get the funk out of my life. Ja, mijn muzikale ontdekking van deze week, June, Noah, met Get a Funk Out of My Life. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Maar wij funken nog even door met de laatste wereldreis... die gaat langs Bangladesh, Curaçao en Zweden. En we gaan het hebben over een wat luchtiger onderwerp. We gaan het hebben over trends. Want 18 januari dan is de Fashion Week weer in Amsterdam. En uh, dit weekend is alweer de modefabriek in de Rai. Daarin zien we de nieuwste trends op het gebied van je uiterlijk. Uh, Nederland is volgens mij wel een hip land. Amsterdam natuurlijk vooral. Maar er zijn nog hippere landen. Want... Volgens mij is Zweden helemaal op de hoogte van de nieuwste mode-hypes. En uh, ja, of dat in Bangladesh en Curaçao ook zo is, dat gaan we horen. Maar eerst even een, een, stukje, van, uh, nee, een stukje over trends uh, in de rest van de wereld. Chuck Taylors, Chuck Taylors, Chuck Taylors, Chuck Taylors. Flannel shirt, flannel shirt, flannel shirt. Panel shirt, super tight jeans, super tight jeans, super tight jeans, super tight jeans. Now hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, hoodie. Now hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, hoodie. Graphic tees, graphic tees, graphic tees, graphic tees. Ironic beard, ironic beard, ironic beard, ironic beard. Thick rim glasses, thick rim glasses, thick rim glasses, thick rim glasses. iPhone, iPhone, iPhone, iPhone. Die air die air. Swoop to the side, swoop to the side. Ja, dat is uh, internationale trends van de hipsters. Uh, die zetten het even keurig op een rijtje voor je. Uh, wil je mailen naar het programma? Dat kan naar dewereld.bnn.nl en twitteren FilemonW. Dat is mijn Twitter-account. Uh, we beginnen ons hippe rondje op Curaçao. Daar zit Egel Sibrandi. Die is een beetje ziek. Die ligt op de bank. Maar uh, ja. hij wil altijd wel even praten over de nieuwste modetrends op Curaçao. Wat ja. zijn die? Nou ja, dat is eigenlijk wel een hele moeilijke vraag... Want Echt modieus zijn we gewoon niet hier. Dat is, kijk, het probleem is dat... Ik, we hebben het net al gehad over de ja. sauna. Die heeft een eigen kledingstijl, eigen kledingsmaak. Maar um, nou ja, die heeft niks te maken met mode en de rest van de wereld. Nee. En, en Nederlanders lopen hier gewoon in t-shirtjes en slippers. Ja, maar de, de, de nieuwste trends vanuit Parijs of Milaan... die worden daar niet gevolgd. Nee, wij hebben hier een fenomeen en daar komen we denk ik nooit vanaf. Maar dat is een soort eeuwige trend, dat is de legging. <lacht> En dat is een uh, werkelijk waar. die is niet uit het straatbeeld te krijgen. Vooral lichtroze en knalgroen. <laughs> ja, ik vind dat wel. Het, ik ben er wel eens geweest op Curaçao. Het, het hoort wel echt bij. Dat, als je het als toerist bekijkt, is het wel fantastisch. Ja, dat is toch, toch, ja Het is bizar, want voor mij draagt niemand in de wereld nog een legging. <laughs> maar echt, ze gaan hier als warme man. Nou, in Nederland wel hoor. In Nederland is het weer. Uh, volgens mij afgelopen zomer is het weer ingeweest. Ook gewoon uh, bij vrouwen. Maar niet dat je het kontje ziet, zeg maar. Er zit dan wel iets overheen. Oh ja, nee, dat, en dat is juist hier wat er uh, geshoot moet worden. Dat is juist het, het, de bedoeling van die legging. Dat ja, maar je had op een gegeven moment is. wel weer hele hippe vrouw. Echt de hipste van het hipste. En die droeg hun legging dan ook gewoon dat je het kontje zag. En die hadden dan een soort gebreide trui daarboven. En dan was je echt heel erg hip. <lacht> maar het waren altijd zwarte leggings. Nooit de, de witte niet. Nee, precies. Maar dat, is het, ja, dat is wel geilig. Want ja, ik heb altijd gedacht, op een dag zal de legging wel weer inkomen. En dan zijn we dus even een trendsetter geweest hier op het eiland. Maar ik denk dat de, de, de lichtgroene, of de, de fluoriserend groene legging... nooit meer uh, echt in de wereld uh, terug gaat komen. Maar jij vindt het uh, niet zo mooi? Begrijp nou, ik? Nou, het, is, het, is, het is niet mijn ding, maar ik, ik heb wel... Nou, als een vrouw een goed figuur heeft, dan is, is het natuurlijk prachtig. Nou, ja, maar weet je, de meeste leggingdragers hebben eigenlijk net een kilo of dertig te veel... <laughs> Ja, een, maar misschien is het dan helemaal geen legging. Is het gewoon een normale broek, maar zit die gewoon heel strak. Het sluit wel heel erg aan op het, uh, waar we het net over hadden. Over dat het dus, weet je, de Curaçaoze vrouw geshowt zichzelf graag. En uh, ja, de Curaçaoze man houden ook best van een dikke kont. Dus als je die hebt en je stokt je in een legging, ja. ben je eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal de vrouw. Ja, maar heb je op Curaçao wel trendsetters? Jawel, je, je, hebt, je hebt natuurlijk, je hebt, je hebt net als in Nederland verschillende culturen, verschillende uh, wijken. En, en het is, is ook wel echt een... Een, een aantal mensen die zich goed kleedt en ook echt wel naar de internationale fashion kijkt. Ja. Die komen dan in bepaalde gelegenheden, maar die zullen niet voorop lopen. Maar die zullen wel kijken wat er inderdaad in Amsterdam en Parijs gebeurt. Maar welke wijk zijn het dan? Is dat op Gabanda? Nee, op Gabanda is juist echt een hele volkswijk. Oh ja, die... Ja, het is moeilijk per <laughs> wijk aan te wijzen, maar je hebt natuurlijk wel gewoon hele groepen mensen die, die elkaar aantrekken. Oh, oké, okay, ja. Ben je zelf eigenlijk hip? Nou, ik heb, wat ik net vertelde, ik heb mezelf wel aangeleerd... om dat Nederlands een beetje eraf te halen... door dus niet meer met mijn uh, slobberende t-shirt... en een spijkerbroek te lopen. Nee. Maar echt, uh, ik heb het een paar keer geprobeerd hip te zijn... maar ik, meestal ben ik dan toch nog verlaten. je bent wel een dj van Dolfijn FM. Dus je hebt ja, wel een ja, soort voortrekkersrol... Nou, ja, dat, dat, dat is ook een reden waarom ik dan soms denk... kom, ik moet niet de oude zijn, ik moet een beetje hip doen. Maar dan zie ik iets en dan denk ik, maar dat kan je toch niet dragen? En dat duurt dan een half jaar en dan heeft iedereen het aan. Maar dan loop ik toch net weer achter. Maar heb je nooit de neiging om het toch ook een keer in die, in die glitterpak uh, te gaan lopen... En, en daarmee lekker uit te gaan? Dat nou, kan ook ik al als een wel, soort bevrijding ik... voelen natuurlijk. Nou, als ik naar een echt Curaçao's feest ga... Dat, dan, ik, ik, dan, dan pas ik me wel daar een beetje op aan. Dan probeer ik een klein beetje die kant op te gaan. ja. Maar ik vind ook wel, bij donkere mensen kan het ook heel mooi staan, dat soort dingen. En bij, als, als, als, als wij Blanken dat dan hebben, dan staat het ook gelijk heel stom. Ja, dat klopt. Want dat wordt ook echt met trots gedragen, weet je. Het is niet dat ze er stom uitzien. Het is alleen ja, voor ons iets wat ik niet zo snel zou uitkiezen. Maar het is wel echt een, echt een cultuurding, het hoort er echt bij. Ja. Dank je wel, Egon. Ik zou zeggen, je ligt ziek op de bank. Ga lekker uh, rusten. Neem een aspirintje en ga lekker slapen van mij. Fijne hoe koud is het nu daar? Uh, ik denk dat het nu buiten wel 23 graden is. Oh, dus voor jou is het ijzig en ijzig koud. Nou, we hebben ook Bas uit. Sorry. een ja, deken. kan je het voorstellen? We gaan zometeen naar de feitjes gaan bedden met Bas uit Zweden. Daar is het min 10. Ik wens hem heel veel sterkte en heel veel geitenwolle sokken. Hij vindt het mooi. Dus uh, licht gaan hoe je erbij voelt. Uh, ontzettend bedankt en ik hoop je snel weer te spreken. Oké, okay, oi Dan gaan wij even naar wat feitjes uit de rest van de wereld luisteren. De wereld van Philemon. Voordat puntschoenen een trend werden, werden ze al gedragen door de Poolse adel. Om 1300 waren de Poolse schoenen zo lang dat er een ketting nodig was tussen de teen en de knie. Zodat de punten niet over de grond sleepten. In Zuid-Afrika is er de trend The Passion Gap. Je laat een paar voortanden verwijderen... zodat je die kan laten vullen met protheses van standaard porselein en zelfs goud. In Amerika is de trend van de Sport-BH begonnen. Lisa Lindahl rende in 1977 elke week 50 kilometer. Maar haar BH bleef maar niet goed zitten. Toen naaide ze twee suspensors aan elkaar en daar was de Sport-BH. De wereld van Filemon. Ik heb nooit geweten dat dat überhaupt een trend is geweest als SportBH. Wist jij dat, Bas, uit Zweden? Uh, nee, dat wist ik ook niet. <laughs> ik, uh, het lijkt me noodzakelijk. Ja, ja, maar ik had het nooit echt als trend gezien. <laughs> het is meer een uitvinding, denk ik, ook niet. Ja, ja, ja. De, de Zweden zijn heel erg trendy, hè? Ja, ze zijn behoorlijk trendy. Of trendgevoelig is misschien wel het uh, juiste woord. Ja. Uh, heeft misschien ook wel een beetje met de leeftijdscategorieën te maken. Want ik denk dat het boven de 40 wordt dat toch wel een stuk minder. Maar ik denk vanaf, vanaf de, de, de puberteit tot uh, eind 30 uh, doet iedereen aardig mee. Ja, want ze zien er wel, het is wel heel hip en het ziet er echt tof uit, maar ze zien er wel allemaal hetzelfde uit, heb ik zo het idee. <laughs> uh... Nou ja, veel hebben blond haar, dat klopt misschien. Ja, nee, maar, ik was, maar ik was, je had een keer een feestje en toen waren er allemaal Zweden ook. Daar was ik ook bij. En wat me opviel, wat ze allemaal hadden, was een, een beetje een hip uh, overhemd aan. Vaak ge, ge, uh, geruit. En dan hadden ze tot het bovenste knoopje hadden ze helemaal dicht. En dan hadden ze hun haar een beetje opgeschoren... en dan van boven wat langer in een soort van scheiding. Ja, ja, dat, dat, dat, het klopt wel wat je, wat je zegt. Uh, ik denk dat het wel iets. Die, inderdaad, die groep is gewoon trendgevoelig. En als dat op dat moment uh, de trend is, dan zullen veel mensen zich daarop uh, op aanpassen. En, ja, uh, ja qua, qua, qua mode, inderdaad. Maar dat komt misschien ook wel omdat ze natuurlijk een aantal grote modemerken hier hebben. Hè. Je kan, iedereen kent natuurlijk HM, maar Filippa uh, K, uh, Acne. Uh, en ze zijn er nog wel een aantal merken. Die, die zitten allemaal heel dicht op de trend. En die komt dan gewoon voort van de catwalk. Uh, New York, Amsterdam, Londen. En die, en die kopiëren dat naar een, een collectie die meer betaalbaar is. Dus het, het is mogelijk dan om, uh, om, om betaalbaar, zeg maar... Um, de, de laatste de fashion te kopen. Ja, dat is volgens mij is een best wel moeilijk om die mee te krijgen in de hype. Want die, ja, die zijn natuurlijk heel erg eigenzinnig en eigenwijs. Ja, die ga ik niet aantrekken. Dat kunnen ze wel willen in Milan, maar die ga ik niet aantrekken. Dat is, dat is meer Nederlands. Maar in Zweden, die zijn dan waarschijnlijk wat meer meegaander. Jawel, maar het is ook niet zo dat als er in Milaan dan een of andere uh, krokodillen leren legging uh, in wordt, dat ze dat dan maar zo klakkeloos aannemen. Uh, zij maken een, een soort van Scandinavische collectie. En die, ja, die wordt gewoon over het algemeen uh, breed gedragen. In principe is de collectie in, in Zweden hetzelfde als die in, uh, in Duitsland of in, in Nederland met wat, wat kleine aanpassingen. Mm -hmm. En ik denk ook wel dat natuurlijk zijn er wel verschillen in de wereld van, van wat vraag naar trends, maar de jongeren die kijken krijgen hun trendinformatie gewoon uh, via het internet, via yeah. fashion blogs. En dus iedereen heeft in principe dezelfde informatie. Dus het gaat denk ik heel erg over van wat is het aanbod, wat, waar, wat kun je krijgen. Yeah. En als je dan in een grote stad bent in, in, uh, in, laten we zeggen, in Korea, in Seoul, kun je waarschijnlijk uh, dezelfde kleding uh, wel halen als het in hetzelfde seizoen is dan, dan, in, dan in Londen of in Stockholm. Uh, yeah. Ik denk, wij, ik, denk dat het, ik denk dat het steeds meer naar elkaar toe zal groeien. Maar zouden wij wat betreft uh, de mode en hoe ze eruit zien... wat kunnen leren van de Zweden? Uh, ja, ik denk op, op, op zich wel. Ze We zijn, zijn zien er verzorgd uit. Ja, dat is natuurlijk uh, prettig, om, prettig om naar te kijken. Dus anders dan in Amsterdam, uh, waar, waar het als vrouw heel hip is... om in, in je oude kloffie naar de supermarkt te gaan, in je oude joggingbroek. Ja, ja het is heel niet prestigieus. Pretentieus, ja. Precies. Um, en dat heb je hier wat minder. Dus als mensen uitgaan, dan, dan, dan, dan pakken ze echt wel gigantisch uh, uit. Dat prestigieuzer, um, dus. Ja, maar ik denk dat het ook. Nu is het heel, uh, heel koud. Mm -hmm. en als het dan winter is, dan gaat het erom dat je echt een goede winterjas hebt natuurlijk. Maar dan moeten ook een paar goede sneeuwboots of ledere schoenen bij. Er moet een sjaal bij en er moeten handschoenen bij. En, moet allemaal, en een muts en dat moet allemaal een beetje in, in balans zijn. En, en daar letten ze heel erg op. Ja. Dus dat, het, is, het is echt een, een, een, een volledige set uh, die, die ze aanschaffen. En uh, ja, dat zul, je, dat zul je in Nederland niet je zien. En nu zit het met de baarden, want uh, die zijn natuurlijk ook internationaal in. Ja, ja, absoluut. De baarden die zijn, die zijn er overal. Natuurlijk hebben we hier ook iets meer uh, huidbedekking nodig uh, vanwege de kou. Uh, maar ja, ik, zei, ik noem het altijd een soort van hippe, hippe houthakkers hier in, uh, in Stockholm op dit moment. Ja, geruite blosjes ook. met een baard. Precies, precies. Maar als ze echt een boom op moeten hakken, dan geven ze niet thuis. Ja, wel, maar want dat kunnen ze ook wel. De gemiddelde Zweed is, is wel een outdoor uh, persoon. Ja. Dus, hey. uh, dan de schies uh, onder uh, en dan de motuur in. Hey, en uh, uitgaan, hoe, hoe zien ze er dan uit als ze gaan stappen? In Nederland ga je toch een beetje als man vooral stappen in een oude spijkerbroek met een shirtje. Dat Egelsie Brandi net vertelde. Maar hoe zit dat in Zweden? Ja, nou, ik denk dat het bij de, bij de mannen wel, uh, wel, wel redelijk hetzelfde is. Een beetje gesteld en het uh, moet er een beetje strak uitzien. Mooi jasje aan, en misschien een vlinderstrikje voor. Um, en dan de vrouwen, ja, die, die uh, een beetje sexy en die willen ook graag gezien worden. Um, is het wel verzorgd dan in Amsterdam. Uh, ja, maar toch, toch wel vergelijkbaar. Ligt een beetje Aha. waar je naartoe gaat, natuurlijk. Ja. Uh, en wat kan nou echt niet in Zweden? Wat echt niet kan. Ja? qua kleding, weet je dat? Ja, een joggingpak. Oh ja. ja daar ga je, je, tegenwoordig moet je dan echt, uh, echt die hardloop-outfits uh, aan. Alles strak. Uh, dure, superlichte materialen. Uh, ja, dat is toch wel... Uh, het moet ja. altijd heel professioneel eruit zien. Ja, ja, ja. En in Nederland is dat natuurlijk het beeld van Amsterdam ongeveer. Een, een brakke studentenvrouw die... Uh, die, die sap, de sinaasappelsap staat te kopen in de supermarkt met een joggingbroek aan. Ja, precies. Ja, nou, irriteer jij je aan, dat weet ik. Dus daarom. Uh... <laughs> <laughs> daarom dat ik dat beeld even oproep. Nou, Bas, onwijs, uh, onwijs bedankt. Ga lekker slapen. En uh, nou, ik uh, spreek je binnenkort privé weer. Maar ik vond het ook leuk om je een keer professioneel te spreken, zo op de radio. Hartstikke goed. Ik heb nog een goede uitzending. Goedenacht. Dankjewel. Ja, de uitzending zit er al bijna op. We gaan. Alleen nog even naar Karel Kuiperi in Bangladesh. Ja, ik heb laatst een soort jurk van je opgestuurd gekregen, Karel. Is dat nou hip? Bij jou? Ja, ik denk, ik denk, het, denk het eigenlijk wel. Uh, mannen dragen niets anders dan uh, van die lungies. Nee, dus uh, hip is het niet, maar er wordt niks anders gedragen. Uh, ja, ja. Maar wat is op, is er wel, zijn er wel trends in Bangladesh? Nou ja, het is wel grappig uh, als ik luister naar wat Bas net zei. Ik denk dat de, de hipste mensen die het meeste de uh, westerse trend volgen... dan zijn dat de Zweden en de Scandinaviërs hier. die zitten daar ook? Die uh, gaan echt als fashion victims over straat... met van die dikke gerimde brillen en uh, shirtjes en dit en dat. Ja, ja, maar ik moet even erbij zeggen, zo ziet Bas er ook uit. Hoor. Die ziet er ook altijd heel gestaald uit. Dus voor hem is dat okay. allemaal best wel normaal. Maar uh, ja, hij ziet er ook altijd piekfijn in orde uit. Maar uh, wat vind jij daarvan? Hoe, hoe zie je er zelf uit? Ben je zelf iemand die de grenzen uh, op de voet volgt? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik hou meestal een beetje vast aan mijn spijkerbroek en mijn onstars. Toch wel. Dat is eigenlijk, uh, en dat, dat is eigenlijk niet echt veranderd. Maar is dat omdat je dat echt het allermooist vindt? Of is dat onzekerheid om iets anders aan te doen? Of is het gemakzucht? Ik denk dat het gemakzucht is. Maar ik moet zeggen dat ik hier, hier in Bangladesh ook wel, uh, ook wel misschien iets meer ermee bezig ben. Want uh, ja, het is bijvoorbeeld, je kan hier een hartstikke mooie maatpak laten maken. Oh ja, ja. En dat heb ik nu een paar keer gedaan. En dat kost dan, uh, weet ik veel, 150 euro. En dan heb je een hartstikke mooi maatpak van een mooie westerse kwaliteit stof. Dus, nou ja, dat vind ik wel leuk om daar dan uh, wat moeite voor te doen. Ja, want jij moet natuurlijk wel een beetje rock and roll eruit zien, want je, want je bent ook uh, muzikant, toch? Ja, precies. Dus je moet uh, daar altijd wel op uh, letten, natuurlijk. Ja, doe je daar wel eigenlijk nog wel iets mee? Want ik, ik heb jou uh, gegoogeld en ik, uh, ik zag je met helemaal gitaar in je hand staan, maar speel je nog wel eens wat? Of heb je uh, echt uh, alles opgegeven ja, ik, voor je vrouw? Uh, ben... Nee, toen, toen in november onze container kwam, dan had ik ook eindelijk mijn instrumenten weer. En ik, ik heb al een paar keer met een bandje hiermee gespeeld. En ik ben ook nu bezig met een opdracht om filmmuziek te schrijven. Wat gaaf. Van, van, van een ja. Bengaalse film. Nee, ja, het is, uh, is een lokaal bedrijf en die maken drie korte documentaires. En daar willen ze muziek voor hebben, dus ben ik nu mee bezig. Nou, te gek. Daar moet je de volgende keer vooral meer over vertellen. Ik wil er alles over weten. In ieder geval, ja, is goed. <coughs> sorry, ja. onwijs bedankt uh, tot uh, dusver. En uh, ja, ik denk dat we elkaar weer snel spreken. Oh, Oké. Okay. Dan gaan wij naar uh, muziek luisteren die ik ook deze week heb uh, ontdekt. Uh, ze zijn nog ontzettend onbekend. De Dojo Kats uh, samen met Roxy Ray, en ze zingen Take From Me. Yeah. Dojo Kats en Roxy Ray met Take From Me. De nacht van BNN is nog lang niet afgelopen... want naast mij is alweer uh, Frank van, uh, uh, van Nachtbrakers. Hij is de samenstellende eindredacteur... Uh, de bezielende man achter dat programma... en de presentator. Dank je wel. Frank, waar ga je het over hebben? Nou, ik ga het over hebben uh, waar jij het eigenlijk ook een beetje over hebt gehad in je televisieprogramma. Het gaat over de... Ik heb even een flyertje meegepakt ook van de Albert Heijn vandaag. Oh, goed. Dat je uh, nu ook strafbaar bent als kind zijnde. Ja. Als je alcohol onder de 16 koopt. Dus stel dat jij 14 bent en ja. je koopt alcohol bij de Albert Heijn of de Dirk van den Broek, C1000. Dan is die supermarkt uh, ja. beboetbaar. Ja ja, ja, ja, ja. Maar jij als kind nu ook. 45 euro. ja. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of deze maatregel dan wel weer helpt tegen dat niet drinken. Want we zijn toch gewoon een zuipvolkje met z'n allen hier in Nederland. Ja, ik weet het niet. Ik dacht altijd niet, maar het hele rookbeleid heeft natuurlijk ook enorm geholpen. Dat niet binnen roken bijvoorbeeld? Nou, er, is, er wordt gewoon überhaupt veel minder gerookt. Er is ja. heel veel beleid opgevoerd en er wordt echt minder gerookt. Ja, drank is wel zo'n sociale drugs. Ja, maar het is wel echt een probleem geworden. Ja. En, en, en, en niet voor oudere mensen, maar wel voor kinderen van 13, 12... die zich gewoon coma zuipen. Ja, dat is toch bizar? Maar ik kan me je dat je niet voorstellen. Niet. Ik zou me niet voor kunnen stellen hoe ik mezelf coma zou kunnen zuipen. Nee, maar bij jonge mensen gaat het veel sneller. Die voelen dat veel minder nee, snel aankomen. Die ja, ja, ja, ja. Nee, maar die voelen het ook minder snel aankomen. Dat is gewoon echt fysiek. En in één keer bam! Ja, die gaan bijvoorbeeld ook niet uh, zwalken. Die, die blijven gewoon rechtdoor lopen. In één keer vallen ze neer. Wil je nog even blijven zitten? Je weet er zoveel van. Ja.